Overdag eerst zonnig, later steeds meer bewolking... s'avonds gevolgd door stevige buien, voor 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Ja, welkom terug bij dit vierde en laatste uur alweer van uh, de Nacht op één. Met uh, lekkere muziek dit, uh, dit half uur. Straks, natuurlijk, na, uh, na half zes, uh, gaan we naar, uh, uh, naar uh, de focus op Kenia en Oeganda. Maar nu eerst Bachman Turner Overdrive, looking out for number one. Every day is an endless train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 That's us, keep looking out for number one, that's me, I'm looking out for day to grow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 Joe Cocker, met zijn heerlijke mannen-emotie-stem. Can't find my way home. Het liedje is trouwens een cover, dat zijn we zijn natuurlijk gewend van Joe Cocker, die coverde veel. En uh, dit is er eentje van Blind Faith, de supergroep die uh, bestond uit Eric Clapton, Steve Winwood, Ginger Baker en Rick Ratch. Ze hebben maar één album gemaakt, maar uh, dit is natuurlijk wel een heel mooi liedje. Vond Joe Cocker ook, dus die koffer die maar. Goed, gaan we door naar, naar, naar het uh, een, een volgende liedje. Love has the power van Toto. En die gaan we draaien voor Herbert. Herbert Codé, hij zoekt altijd de muziek uit voor het programma. En presenteert ook meestal, maar is afgelopen vrijdag getrouwd. En uh, nou ja, we gaan jou gewoon uh, uh, dit meegeven. Uh, liefde heeft de kracht. Ja, dat is gewoon een... Uh, dat, dat, uh, hè? dat is een mooie opsteken voor jou. Een mooie bemoediging voor je huwelijk. Love has the power, Toto. All this time. Even zoeken, even zoeken. Van Oji uh, Assad natuurlijk, The House Your Building. Prachtig liedje. Um, het is alweer uh, bijna, bijna half zes uur. Wat gaat de tijd? Snel in zo'n nacht. We gaan straks uh, in Focus op de Wereld... gaan we eens even kijken naar hoe het eigenlijk is in Oostelijk Afrika. Kenia en Oeganda. Daar bellen we straks met uh, Jojen uh, de Groot. Die zit in Kenia. En uh, Ingrid Wils zit in Oeganda. Ik uh, ben heel benieuwd hoe, wat zij meemaken van de droogte daar. En de hoge voedselprijzen. Want dat is het nieuws wat daar uh, de regio beheerst... Ja, dan... Uh... Daarbij vergeleken zijn onze problemen denk ik altijd maar uh, erg klein. Maar ik ben heel benieuwd naar uw verhalen. Straks uh, horen we daar meer over. Maar eerst nog even muziek. Gary Moore. Hij uh, overleed afgelopen februari. En uh, daar staan we even bij stil met dit uh, prachtige Midnight Blues. It's the dark Hour of the darkest night It's amazing. Phil Collins, Groovy Kind of Love. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, vanmorgen leggen we de focus op Oostelijk Afrika. Om precies te zijn Kenia en Oeganda. Want daar is het al een paar jaar extreem droog. Oogsten mislukken, voedselprijzen schieten wekelijks omhoog. En daar gaan we over praten met uh, Jurjen de Groot in Kenia. Goedemorgen Jurjen. Goedemorgen. Je woont en werkt uh, sinds een jaar of vijf, geloof ik al, in Kenia met vrouw en drie kinderen. Wat doen jullie ook weer daar in het kort? Ja, wij wonen hier in uh, Eldoret, vlakbij wij uh, doorgaan deze grens eigenlijk. En wij uh, werken voor een kerk hier in Kenia, de Reformed Church of East Africa. Uh. En uh, ik werk hier eigenlijk op het hoofdkantoor van de kerk. Dus uh, ja, de kerk bestaat uit ongeveer 400, 500 lokale gemeenten. Wij proberen die hier een beetje te begeleiden vanuit het hoofdkantoor. Ja, een beetje de mensen helpen om uh, hun kerk goed te kunnen organiseren en zo. Ja, ja. Pastrale ja. zorg, al die dingen. Ja. En um, uh, op een nog maar een kleine 300 kilometer van jou vandaan... woont Ingrid Wilds in Oeganda. Uh, in al zo'n 30 jaar actief daar. Eerst met straatkinderen en de laatste jaren... Uh, runt ze een en centrum met Joni. Prachtig gelegen aan de oever van de Nijl en het Victoria Meer. Ik zag wat foto's. Goedemorgen, Ingrid. Goedemorgen. Domioni betekent ook iets met rivier, Hallo. geloof ik, hè? Uh, ja, het betekent rivier, uh, rivier in het hart. En eh. het uh, is een, waar we helpen mensen uh, te ontdekken wat er in hun hart is, Dat het hen verhindert om, uh, ja, om zeg maar, de zekerheid en de goedheid van God te ervaren. Oké. Okay. Dus jullie helpen ze om, uh, om wat in de weg zit op te ruimen of zo? Ja, ja, schoonmaak te houden. Ja, zodat de rivier daar ja. mooi doorheen kan stromen. Nou, fantastisch. He, maar Precies. wat natuurlijk uh, aan de orde van de dag is bij jullie allebei, en dan begin ik even met Ingrid, is, is die, die grote droogte, hè? die enorme voedselprijzen. Wat, wat merk je daarvan? Ja, bij ons op het moment uh, hier niet echt ontzettend droog. Het is meer het noordelijk gedeelte van het land. Uh, en ik denk dat de voetprijzen hier echt te maken ook hebben met het feit dat, uh, dat er een enorme devaluatie van de shilling is. Ja. Um, dus prijzen zijn, of zeg maar, het is, uh, de shilling is 16% gedevalueerd in de afgelopen maand. 15% en het in maand, een maand? Dat gaat natuurlijk niet omhoog. 16, 16% in een maand. Ja, ja. zo. Dus uh, dat gaat gewoon eigenlijk niet goed. <laughs> nee, dat kan ik me voorstellen. Uh, ja, mensen. Mensen hebben gewoon weinig geld om het te liggen, zijn natuurlijk toch al, uh, al laag. Even voor mijn beeld, oh, wat, wat, wat, wat verdient een Oegandees per maand en hoeveel gaat daarvan naar voedsel momenteel? Um, nou, Als ik kijk naar mensen die in ons, ons centrum werken, dan krijgen ze zo'n 80 tot 90 euro uh, in de maand. En uh, daar moet natuurlijk huur van betaald worden en schoolgeld en, uh, en voedsel ook. Dus ik ja. denk dat uh, toch wel zo'n 40% naar voedsel gaat. Ja. 40%? Ja. Zo, dat is een hoop. Ik zou je ja, zo grof even berekenen, hoor. Want dus ik het ja. uit mijn hoofd uh, bereken. Ik kan me voorstellen dat dat. Ik bedoel, dat, is dus, uh, dat, dat treft uh, mensen persoonlijk in de portemonnee. Maar dat zet misschien ook de hele economie op de kop. Hoe, uh, hoe ziet dat eruit in Oeganda? Moeten, allerlei winkels, moet, moeten er allerlei winkels sluiten? Uh, raken mensen werkloos? Dat... Uh, ja, ja, op het moment uh, zijn er heel veel stakingen. Uh, de, de, handel, de middenstand heeft hun winkels twee di dagen dicht gedaan vorige week. Omdat ze we zeggen van ja, er is gewoon geen handel meer. Uh, mensen hebben geen geld meer, we redden het niet. En natuurlijk zijn de benzineprijzen, ik heb het net eens even berekend... vergeleken met anderhalf jaar geleden, zijn de benzineprijzen... 80 omhoog gegaan. Dus dat betekent dat alles wat over de weg vervoerd wordt uh, natuurlijk ook met dat percentage omhoog gaat. Want de mensen moeten het ergens vandaan halen. Ja. En dus vandaag en gisteren staken alle taxi's, taxi's en openbaar vervoer omdat uh, ja mensen gewoon geen klanten meer hebben en ze het niet meer kunnen betalen. Ja. En, en, jullie hebben zelf. Het is een beetje een rommeltje eigenlijk. Ja, ja, ik hoor het. Want jullie hebben zelf ook hoe uh, gaan deze die werken op Mato uh, uh, Hoe uh, ja. overle overleven die het nog een beetje? Nou, wat wij hebben besloten uh, als bestuur is dat we gewoon voedselpakketten gaan uitdelen. Uh, dat is in het midden van een maand gewoon uh, ja de basic uh, voedsel uh, zoals wijst en uh, mais zodat ze in ieder geval met hun gezinnen genoeg te eten hebben. Want ja, als ze salarissen omhoog doen, dan gaan de belastingen weer omhoog ja, en alle dus en sociale security. En... Dus in plaats van meer salaris uh, geven jullie voedselpakketten? Geven we gewoon voedsel uit nu, ja. ja. ja. ja. Ga ik even naar Jurjen, de Groot in Kenia. Jürjen, hoe, is, hoe wat, wat merken jullie van die, uh, die grote droogte? Nou, eigenlijk uh, ja, kan ik me wel. Uh... Zie ik heel veel herkenning in het verhaal uh, uit Uganda. Ja, bij ons is het op het moment ook niet heel erg droog hier. Zeg maar. Het regent ook uh, ja. wel behoorlijk af en toe. In Noord-Kenia, daar is het enorm droog. Uh, ja, daar, daar is ook veel honger op het moment. Ja. En hier is uh, hetzelfde probleem aan de hand. Uh, de keren hier is ook enorm. Het devalueert enorm ook. Ja. En, uh, en ja, hetzelfde. Ja. Ja. Hoge voedselprijzen, hoge opziende prijzen. En uh, ja, mensen struggelen daarmee. Ja, en, en er ook enorm ja. veel vluchtelingen ja, uit Somalië komen naar Kenia toe. Maar wat merken jullie ja. daarvan? Nou, dat, dat is ook meer zeg maar, in Noord-Kenia. Oké. Okay. In Noord-Oost-Kenia, daar zijn een aantal vluchtelingenkampen ook. Je merkt wel dat de regering, dat ze we, dat we daar wel enorm mee bezig zijn... om daar uh, een beetje een halt toe te roepen, zeg maar. Of om tot een goede baan te leiden. Ja. We zijn ook gelijk ontzettend bang in Kenia voor Somalische vluchtelingen... maar ook voor terroristen, zeg maar, uit Somalië. Ja. Dus uh, ja, de security is gewoon heel erg, uh, de veiliging hier op, op die groep mensen, zeg maar, die is hoog in Kenia. Nou, dat is moeilijk, uh, moeilijk te beveiligen, want het is geloof ik het, het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. 360.000 ja. mensen. Ja. ja. Terwijl het ja. kamp capaciteit heeft voor maar een kwart daarvan. Dat lijkt me heel moeilijk in de hand te houden. Ja, zeker. Ja, het heeft ook gelijk weer te maken natuurlijk, met de regering en de slechte organisatie daar rondomheen. En, uh, maar ze zijn gewoon enorm bang dat die mensen zich gaan verspreiden over Kenia, vooral naar Nairobi. En uh, ja. Ja, er zijn ook geruchten geweest, ja, we waren een paar maanden geleden, voordat wij naar Nederland op slot gingen, dat er ook terroristische aanslagen georganiseerd werden door Somalische uh, okay. terroristen, zeg maar. Dus ja, dat heeft alles met elkaar te maken dat men enorm uh, scherp is op die uh, bevolkingsgroep. Ja, ja. ja. Lijkt me ingewikkeld om die allemaal uh, zoveel Somaliërs in dat kamp te houden, maar. Ja, enorm. Ja, ja. Is dat is <laughs> nog wel iets. Eigenlijk niet, hè? Ja. Nog wel heel wat ingewikkelder dan, uh, dan uh, Afrikanen buiten Fort Europa houden, denk ik. Ja, ja inderdaad. Ja. Zeg, en. Uh, maar goed. Uh, uh, uh, uh, hoe, hoe heb jij ermee te maken in je werk? Hoe, hoe dichtbij komt dat, die droogte en die, die hoge voedselprijzen? Nou, zeg maar, de, de enorme droogte en de problemen daarom rondom heen, dat, dat, ja, dat komt redelijk dichtbij voor ons. Wij uh, zijn een landelijke kerk, moet je je voorstellen, ja. uh, die in, door bijna heel Kenia allerlei lokale kerken uh, heeft. Dus zoals, ja, wij zijn heel sterk vertegenwoordigd in Noord-Kenia, in de, zeg maar Noord ja, tegen de... Zoek aan deze grens, zoek aan deze grens. Zeg maar dat hele gebied, er zitten enorm veel lokale kerken van ons. En daardoor oh ja. hebben wij ook daar heel sterk mee te maken. Ja, ja. Ik, ik, ik dacht, dat je, je, je leidt toch ook een, een, een voedselprogramma of zoiets van de, van de GZB? Ja, nou, wij, wij zijn als hoofdkantoor continu betrokken daarop natuurlijk, ook op de droogte. Want wat, wat doen jullie precies? Wat, wat voor programma is dat? Nou, we proberen uh, interventies te doen als het zeg maar uit de hand loopt. En daar uh, speelt het hoofdkantoor een rol in, dus omdat wij contact proberen te leggen met, uh, met partners en donoren buiten het land. En uh, nou ja, daar ben ik, omdat ik vanuit Nederland uitgezonden ben vanuit de GZB ook bij betrokken. Ja, wij organiseren echt voedselhulp, uh, uh, zeg maar. Ja. En dan uh, grootschalig zeg maar, in die uh, gebieden. Dan niet alleen voor onze kerkleden, maar voor de hele community, laten we zeggen. Voor hele dorpen. En, uh, maar we gebruiken daarvoor de structuur van onze kerk, om die mensen te bereiken. Zet, zet, Daarna, dat, een beetje, te zet dat een beetje zo aan de dijk? Nou ja, de eerste hulp kun je bieden. Ik heb er altijd, ja, binnen het hoofdkoord hebben we ook wel eens vragen bij, zeg maar. Je brengt eten en na twee maanden is het erop en dan is het probleem nog niet opgelost. Nee. Maar goed, als mensen echt bijna sterven van de honger of ziek worden, ja, dan is dat de eerste oplossing om voedsel verder uit te delen. Nee. En we zijn ook aan het nadenken van, hoe kunnen we ze nou verder op de lange run helpen, hè? zeg maar, zodat je wat minder afhankelijk wordt van wat nodig is. Noem, noem eens wat. Ja. wat, wat voor ideeën zijn daarvoor? Ja, wat nu op het moment heel erg speelt, is zeg maar dat de bevolking die daar leeft, zeg maar, dat zijn nomaden, die leven vooral van geiten. Hm. En geiten uh, die kun je verkopen, die geven melk, Die melk kun je verkopen of kun je zelf opdrinken. En geiten, nou ja, als je een mannetje en een vrouwtje hebt, dat jongt ook weer aan. Dus als het goed is, zou je daarmee een cirkel kunnen creëren waardoor mensen toch inkomsten krijgen. Oké. Okay. En nou, nu is de ellende dat vorig jaar ook een of andere ziekte is uitgebroken, waardoor al, al die geiten bijna zijn uitgestorven. Ook nog. Dus nu proberen we de komende periode zeg maar, voedselhulp te doen. En daarnaast dat een groot bedrag toesteden aan het uh, uh, opnieuw uh, aanleveren van geiten, zeg maar zo drie per familie. Zodat je daarmee zeg maar, die cirkel weer op gang kan brengen. Ja. Hè? Dus als er als nood komt, dat ze eventueel geiten kunnen verkopen, dat daarmee weer eten gekocht kan worden, en dat het zo ja, weer op gang komt. Ja. tegelijkertijd nu in, in deze situatie, dat de prijzen zo enorm stijgen... Het basisvoedsel in Kenia is maïs voor, voor de maïspap. Nou, ja. vorig jaar was een zak maïs 1200 Keniaanse shilling. En die is nu bijna 6000 Keniaanse shilling. Dus je kunt nagaan Vijf keer. dat het enorm is. Ja. De problemen zijn enorm. Ja, jongen. Ja. zeggen. ander groot nieuws in de regio is Zuid-Soedan. Afgelopen zaterdag een nieuw land geworden, officieel. Wat, wat merk je daarvan in Kenia? Het is natuurlijk buurland, Zuid-Soedan ligt aan de noordgrens. Ja, nou, in Kenia merk je gewoon in het nieuws uh, volop aandacht daarvoor. Er is blijdschap, uh, warm onthaald. Het land, laten we zeggen, het buurland van Kenia. De, de, de, de premier is er geweest, en allerlei politici. De krant staat er op bol van. Um, Tegelijkertijd ja. ben ik eigenlijk verbaasd dat je op straat of op kantoor of in de winkels... je hoort er heel weinig over. Oké, okay, de mensen praten, praten er niet echt over. over. Huh. Nee, nee. En... Uh, Terwijl wel, uh, zoals gisteren, uh, kocht er een uh, krant, ons staat het echt op voorpagina, een grote foto, blij uh, Soedanese mensen. Hè? Dus dat wordt wel echt uh, natuurlijk aandacht aan besteed, maar ik merk ja. dat mensen hier uh, heel weinig uh, ja, aandacht ja, voor hebben. Zijn ze te, zijn te druk met overleven? Problemen? Ik denk het, ja, ja, dat dacht ik ook. Ik denk, misschien komt het door de problemen hier. Maar uh, ja, je merkt ook wel in onze kerk, zeg maar ook toen er in Soedan volle problemen waren, dat je. Ja, dat er gebeden wordt voor Soudaan en dat er aandacht voor is. Maar nu is het echt veel rondom Soedan. dat is verbazend voor mij. Ja. Ja. Hoe is dat bij jou, Ingrid? Wat merk jij van, uh, van Zuid-Soedan, in, in Oeganda? Um, eigenlijk uh, ja, een beetje hetzelfde, wij zitten natuurlijk vrij ver van het noorden vandaan. Um, gisteren in de krant dat er grote feesten uh, door de Soedanese zelf in Noord-Oeganda georganiseerd waren. Ja. Dus een... Uh, ja... Het is toch wel een, een gevoel van hoop. En uh, zoiets van, we hebben onze vrijheid die we eigenlijk altijd gewild hebben. Maar ja, Afrika is natuurlijk toch een heel uh, tribalistisch uh, continent. Ja. Is dat heel anders en, dan, dus dan in Oeganda? Het zijn eigenlijk meer de Soedanezen zelf die, uh, die daar echt over aan het feest vieren zijn dan uh, de Oegandese uh, die het meer als een... Uh, business opportunity zien. Ja, eigenlijk. want dat is het wel, hè? Er wordt, uh, zuid soedan heeft natuurlijk uh, niet zo'n beste verhouding met, uh, met het oude moederland, zeg maar, Sudan, maar ze zien nu kans om te gaan handelen met uh, Kenia en Oeganda. Die, die zien vooral kansen. Ja. Maar is, ja. is, is, is dat ja, goed voor dus de, is de regio? Op dit een, uh, um, ja, het is op zich heel erg uh, goed voor de regio, denk ik. Uh, het enige is dat, uh, dat het direct weer naar de extreme gaat en dat je dat er een enorme handel plaatsvindt met uh, Zuid-Sudan. Waardoor, wat ik al eerder zei, er gewoon voedseltekorten hier in Oeganda plaatsvinden. Ja, want er wordt ook voedsel verhandeld. Er wordt ook voedsel verhandeld. Ja, ja, al het eten, of heel veel eten gaat, uh, door, uh, gaat naar Sudan toe. Want mensen hebben gewoon uh, op de een of andere manier, omdat er zoveel hoopverleningsgeld binnenkomt, hebben mensen geld om uit te geven. Ja, ja. En dat gaat dan weer ten koste van de gewone Oegandese, zeg maar? Ja, ja. ja. Dus er zijn al eigenlijk stemmen opgegaan die zeggen van... Uh, voedsel moet eigenlijk niet meer uh, geëxporteerd worden... zodat we de prijzen hier laag kunnen houden. Ja. Maar de president kiest voor economische groei door export. En ja, ja daar is niet iedereen even blij mee. Dat zijn dat vaak de is. grote belangen, hè? Economische groei. Ja, ja, ja. Zeg even iets heel anders. Jullie ja, zijn precies. allebei uh, kort geleden nog in Nederland geweest. Ja, Ingrid, we hadden een uh, conferentie in Nederland. Vertel eens, wat, wat, wat ja. deed je daar precies? Um, eigenlijk in hetzelfde soort programma als wat we hier uh, in Oeganda doen. We hadden natuurlijk heel veel vragen rond de achterband. Van wat doen jullie nou precies? En uh, hoe zit zo'n programma in elkaar? En het is gewoon heel erg lastig uit uh, te leggen. Dus we hebben on ja. ons bestuur in Nederland besloten om een programma in Nederland te gaan doen. Mochten ze het zelf eens meemaken. Um, en dat was, ja, het was eigenlijk uh, mensen helpen door de wasstraat te gaan. En gewoon ja, te kijken ja. van waar de dingen in hun hart zitten, waar de pijn verborgen zit, waar de verdriet zit. Ja. Um, en daar gewoon Gods liefde toe te laten. Ja. En genezing te brengen. En ja, het was heel erg bijzonder. Ja, dat doe je ook in Oeganda. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Uh, Jurje, je was ook kort ja. geleden in Nederland op verlof, geloof ik? Ja, ja, we waren op verlof. Hoe was dat om weer eens in Nederland te zijn? Ja, was leuk natuurlijk. Uh, wij, wij waren ruim twee jaar uh, niet in Nederland geweest als gezin. Dus uh, ja, dan was het goed om weer eens terug te zijn en uh, vrienden, familie te zien. Ja. Tegelijkertijd ook uh, ja, heel druk, zeg maar, het gevoel van yeah, je bent al een korte tijd, je wil iedereen ontmoeten, ja. je wil hier uh, nog compacter leggen. Dus het is ook weer goed om terug te zijn hier op de basis en zo ja. weer een normale leven op te pakken. Krijg je nou ook iets mee van wat hier in Nederland eigenlijk allemaal speelt, in de nieuws en zo? Uh, jawel, normaal gesproken uh, uh, redelijk, zeg maar, ook via uh, uh, internet en andere dingen. Ja. Alhoewel dat de laatste tijd ook uh, enorm instabiel is. Dus internet uh, Vanuit Kenia, uh, komt er nu uh, uit. Ja. Uh, ja. Maar, uh, maar wat, uh, zijn er dingen waar je over verbaast of verwondert? Dingen die hier spelen? Uh, nou, ik dacht, ik vind het wel een beetje zo uh, rustig aankabbelen op het moment, ja. geloof ik, in Nederland. Je weet wel hoe dat hier gaat. Ja, ja. Uh, alhoewel de afgelopen maanden... toch uh, grote dingen als uh, de rechtszaak rond Wilders en zo. heb je nog wat van meegekregen? Ja, ja, een beetje meegekregen. Alhoewel ja, niet echt super intensief gevolgd. Nee. Andere belangen zijn groter als je daar in Kenia woont, denk ik. Ja, waar uh, uh, ik me wel verbaasd over... ik vertrok uit Kenia toen ik op verlof ging. Kenia, zoals je weet, in 2007... Als 2008, tijdens de verkiezingen, heeft Kenia bijna letterlijk in brand gestaan. met allerlei uh, um, onrusten van dien. Er zijn nu ja. mensen berecht, zeg maar, in Den Haag. Ja. het internationaal gerechtshof. En Toen wij naar Kenia of naar Nederland op verlos gingen, zat ik een aantal politici in het vliegtuig. die daar voor het gerechtshof moesten verschijnen ja. En in Kenia was het enorm hot nieuws. De kranten stonden boven het nieuws. En ik dacht, nou, dan ga ik het in Nederland wel, wel verder volgen hoe dat uh, ja. gaat. Maar daar hoorde ik helemaal niks over in Nederland. Nee. Dus dat was wel verbazend voor mij. van hey, um, Iets wat in een bepaald land enorm hoog opspeelt, ja. daar hoor je helemaal niks van in Nederland. wel de rechtszaak noem, in Nederland... Noem, noem, noem eens kopstukken. Wie, wie, wie stond er terecht? En waarom? Uh, een grote politie, Ruto. Die stond uh, terecht voor volkerenmoord, zeg maar, hier in uh, okay. die periode. En uh, de secretaris van, van, van, van de president, zeg maar, die stond ook terecht... omdat ja. hij uh, verdacht werd van allerlei dingen georganiseerd te hebben voor hem. Er paar ja. hele grote politici, zeg maar, in Nederland voor de rechtbank. Je, hoort een, je moet weer naar Kenia bellen om te horen hoe het ervoor staat. <laughs> het heeft iets te maken ja. met nabijheid, geloof ik, hè? Als het over ja, Srebrenica ja. gaat, ja, daar zaten we zelf, dan had uh, het wel uh, de voorpagina. Maar Kenia is kennelijk toch ver van ons bed, ook al uh, gebeurt het in ja, Nederland. Precies. Ja, precies. Ja, ja. Maar dat is voor jou heel anders. Ja. ja. Zeg, je bent nu uh, wel weer een paar weken terug uh, in Kenia. Uh, wat houdt je momenteel bezig daar? Um, nou ja, je merkt dat we zijn ruim twee maanden in Nederland zijn geweest... dat het toch even weer tijd kost om je weer te organiseren hier, zeg maar... Ja. Um, ja, gewoon weer even zittelen, maar we zijn volop het werk, weer op kantoor. Uh, we zijn met de normale dingen bezig, dus ja. programma's aan het organiseren om de lokale cricket verder te ondersteunen. Er zijn allerlei trainingsprogramma's in het veld en daar zijn we mee bezig. We zijn nu op het moment ook heel erg bezig wel met de economische situatie en de, in de, in de, in de honger. Ja. We zijn bezig met een groot, uh, ja, groot voedselprogramma te organiseren voor in september. Ja. Ja. En Ingrid, jij bent ook, uh, je bent ook weer terug in, o in Oeganda. Uh, ook je werkt daar ja. weer opgepakt. Jij was niet zo heel lang weg, hè? Nee, nee ik was uh, twee weken in Nederland. Ja, ja. En daar deed je eigenlijk precies hetzelfde als wat je in Oeganda ook doet. Zeg, uh, op de website zie ja. ik dat jullie uh, dat retrettecentrum vooral aanbieden voor, uh, voor zendelingen. Uh, maar het, het, uh, help je daar ook Oegandese mensen in dat uh, retrettecentrum? Ja, 75% van de mensen die hier komen is Oegendees. Okay. En dan uh, 10% zijn andere Afrikaanse landen. Dus het is maar een heel klein percentage buitenlanders wat hier eigenlijk komt. Oké, okay. ja. Op het moment zijn we bezig, hebben we contact met een organisatie... en die werkt met uh, ex kindsoldaten, ex-kindsoldaten en rebellen. En die hebben ons gevraagd uh, daar programma's uh, mee te doen. En dan zijn we nu, uh, daar hebben we vier weekenden of zeg maar vier dagen programma mee gehad. Ja, maar dat, dat, uh, dat, ja, dat zijn natuurlijk wel verhalen. Al erg, daar, daar is wel even wat op te ruimen bij kindsoldaten, denk ik. Aan oh, nou, de no, geestelijke no, no, bagage. Er zijn kinderen bij die hun eigen ouders hebben moeten vermoorden, bijvoorbeeld. Zo. Nou, die lopen binnen met zo'n schaamte... en, uh, en ja. het gevoel dat ze hun leven eigenlijk nooit meer kunnen oppakken. En als ze dan werkelijk een, ja, een aanraking krijgen met vergeving... dan, uh, dan, ja, dan krijg ze gewoon een nieuw begin in hun leven, zeg maar. Ja, dat gebeurt vaak? Uh, ja, bijna iedereen uh, krijgt wel een ontmoeting met God in onze plek. En dat is wel heel ja. bijzonder. En hoe, hoe moet ik me dat ja. precies voorstellen? Wat, wat gebeurt er dan? Wat... Uh, dat mensen ontzettend beginnen te huilen, bijvoorbeeld. Want dan ja, wordt pijn aangeraakt in hun, uh, in hun hart. Ja. Um, of, of dat ze juist uh, een ontzettende vrede gaan ervaren. Dat ze, dat ze erbij horen. Ja. En uh, dat ze geen oud te zijn het gaat, ja, als je door zulke dingen gegaan bent, ga je een heleboel dingen over jezelf geloven die andere mensen op je leggen. Ja. En als ze dan, zeg maar, de tijd horen van hoe God over ze denkt, dan brengt dat gewoon vrijheid. Dus ja. De waarheid zet vrij. Ja, dus eindelijk, eindelijk en, ja. ruimte voor hunzelf als persoon en om geliefd, uh, geliefd te zijn. Ja om, gewoon te, ja, om gewoon te mogen worden wie je bedoeld bent, zeg maar. ja. ja. Ja, en dat, uh, dat, uh, um, dat zet veel vrij, zeg maar. Dat, dat, maar dat brengt veel nieuw leven. Ja, het brengt absoluut nieuw leven door. Maar dan moet dat natuurlijk gevoed worden. En dat is voor ons best wel een uh, punt. Want we komen allemaal ver weg. Ja, ja. Um, uit noord oeganda En uh, ja, dat is gewoon een onderneming om te hier te krijgen. Dus we zijn op dit moment bezig om een uh, jongerencentrum te gaan bouwen. Ja. Aan het bouwen. En dan willen we gewoon scholen gaan aanbieden... voor. Zeg maar drie maanden om ze echt te helpen ook in hun vernieuwen van hun denken te gaan leven. Ja. ja. En, en ik... uh, ja, dat, zijn, dat, zijn, dat, dat is iets wat we nu aan het voorbereiden zijn en waar we gewoon heel graag uh, mee aan de gang willen. Zijn er trouwens Met ook kindsoldaten want... die, uh, ja. die een rol hebben gespeeld in, in Sudan in het Soedanese conflict? Of? Ja, in, in, bij de, de, het leger van de heer, gewoon. Ja. ja. Die zijn dus allemaal gekidnapt eigenlijk van hun, uh, hun of scholen of dorpen. Ja. En die zijn uh, gebrainwashed. Ja. En uh, ja, die hebben eigenlijk de meest vreselijke dingen moeten doen. En, en, en zie je dan eindelijk... nu, nu, dan zo, nu zo. zuid soedan een eigen land is, dus zie je dan nu dat heel veel van die kindsoldaten uh, zeg maar daaruit vrijkomen en een, een, een nieuwe weg moeten zoeken? Uh, niet, niet direct door wat er in Soudaan gebeurd is, maar er zijn, het, le het leger van de heer heeft natuurlijk toch wel een aardige uh, een nederlaag geleden. Ja. En in al die um, onrust uh, zijn heel veel kinderen kunnen ontsnappen. Okay. En die zijn teruggegaan naar hun dorpen, maar ja, die worden daar eigenlijk ook niet geaccepteerd. Want ja, die, die worden gewoon gezien als uh, extra rebellen, zeg maar. Maar nou, als je je vader en moeder hebt, dus is er een ja. Ja, precies. Maar ja, dat is natuurlijk niet een keus geweest. Het was een keus of je vermoordt hun of je gaat zelf dood. Ja. Maar dat, dat, dat lijkt me dan inderdaad lastig. Dan komen ze een weekje, of ik weet niet precies hoe lang, naar, uh, naar het retraitecentrum En daarna moeten ze weer terug. Ja, maar kijk, als je op een gegeven moment een, een aanraking hebt gehad met een god die zegt van... ...jij bent special en ik heb een droom voor je leven... Ja. En je gaat verder zoeken naar die droom, dan is God wel zo trouw dat hij dat laat zien aan, uh, aan kinderen ja. en aan mensen. Ja. Mooi. En, en het gaat dus eigenlijk over twee dingen, van het, het, het veranderen van je godsbeeld. Ja, ja. En het veranderen van wie jij bent. Ik wens je heel veel, heel veel succes bij dat werk. Uh, en Jurjen, uh, voor jou ja. wou ik nog heel even weten, wat, uh, wat ga jij de komende weken doen vooral? Bezig met het voedselprogramma? Uh. Ja, bezig met het voedselprogramma, ja. bezig met mijn normale werk. Oh. Um, um, we zijn ook bezig met. De, naar het hoofdkantoor, wij zijn bezig om. de Alpha-cursus. Ik weet niet of je dat kent. Ja, een basiscursus. Uh, een kennismakingscursus voor het geloof, zeg maar. Ja. ja, wat ook hier in Kenia enorm groeit op het moment. Wij zijn daar verantwoordelijk voor, voor heel uh, West-Kenia, zeg maar. Daar zijn we ook met een aantal conferenties aan het organiseren. Okay. Ik vind ook mooi, afgelopen zaterdag in de gevangenis een hele groep. Uh, heeft de overkurs afgesloten. Wat een enorme mooie bijeenkomst om mee te maken. Als je praat over mensen ja. die vrijgezet worden ook. Dus prachtig. Ja. Nou, fantastisch. Goed om te horen. Hoopgevende berichten toch uit, uh, uit die landen waar zoveel uh, ellende speelt. Kenia en Oeganda. Dankjewel Jurjen de Groot en uh, Ingrid Wils. En uh, om jullie te bemoedigen en de mensen daar hebben we nog één plaat. Paul McCartney, Hope of Deliverance.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 Deliverance. Ja, dat is dan het hoopgevende eindslotakkoord uh, van Paul McCartney. Deze Nacht op 1 uh, zit er alweer op. Straks uh, na zes uur uh, begint het de nieuwe dag alweer met uh, het ochtendjournaal. Dan begint alles weer op gang te komen. En dan uh, laten we deze nacht achter ons. Een heerlijke nacht. Ik heb ervan genoten. Van deze, deze eerste keer uh, in de Nacht op 1. En uh, ja, volgende week zit hier het uh, Anker weer... Die presenteert dan weer de nacht. En uh, nou, wie weet uh, horen wij elkaar ook nog weer eens terug. Een, een, een goede nacht voor uh, uh, wie nu gaat slapen. Ikzelf in elk geval wel. En een goede dag voor wie net wakker wordt. Geniet van deze dag. Deze prachtige dinsdag.